Ik volg ook een beetje van, gaat niet. Zullen we verder gaan? voor die. nu al. Oké. Okay. Iedereen begrijpt, ja? Iedereen begrijpt waarvoor wij dat leren, ja? Begrijp je waarvoor wij dat leren? Dus de intentie moet zijn bij ons om. Door die sferot of door de namen van de schepper, contacten te leggen en steeds dichter te komen tot onze vervulling. Dat betekent naar het ervaren van het, het Oké, okay? Daar gaat het om, ziet Daar gaat het om. En niet dat we iets leren voor. Weet ik niet, al die spirood en al die, dan beginnen ze altijd, een paar lessen beginnen ze al met de boom van de boom des levens. Waarvoor, nog de leraar weet waarvoor, nog de gewoon, om te weten. We hebben niets eraan. Maar dat gaan we ook parallel gaan doen. We gaan het allemaal doen, dat, in dat zin. Ziet u dat? Want dat ontbreekt bij. Bij, bij het B. Dat vertelt je prachtig en schitterend. Want hij is 30 uit, die Raf bij hen. Maar dat ontbreekt bij hem. En dat wil ik juist. En niet wil ik. Dat is juist de manier van Ari. En Ari was de goddelijke, de enige goddelijke Ari. Bij wie ik leer. En dat kan ik al wel doen, maar voor dat zullen wij, zullen wij deze week beginnen uh, aan iets te werken, want ik kan die mooie tekeningen niet zo mooi doen als die al zijn. Waarom moet ik dan weer een nieuwe viel ontdekken? Wij gaan, ik speel met de gedachte om een grote tekening te maken. Wat ook bij Bneiber ook niet er is, maar alle materialen hebben ze wel, ze hebben wel de, de materialen daarvoor. Wat ik bedoel is, nee, wat ik bedoel is, dat aan de ene kant begint het licht, komt het licht voor de eerste keer binnen. En dan zien we al die processen, zoals, zoals, al die processen tot het einde, dan hebben we ook te maken met, uh, zien we ook de, Zondeval, komen we tot zondeval van Adam en de er ook zijn gedonderd naar beneden. En dan zullen we, komen we, komen we tot, zes, tot zesduizend jaar van de correctie. We zullen zien wat het allemaal wordt, zal worden met de 6000 jaar correctie. En dan gaan we nog een beetje verder. En dan komen we de, dan komen we de zevenduizenden jaar tegen. Ja? En dan 8e, 9 en 10 duizend jaar, dan zullen wij in, op, in op één tekening zien het doel van de schepping, van het persoonlijke doel van de schepping en voor de hele mensheid. Kunt u zien? Alles, zullen we. en dan zal ik dan, hoef ik dan niet, kijk, zo'n klein bordje, en dan zal ik zo met het stokje daar nemen, dan zal ik zo zitten, zo... Met een vodketje en dan zeg ik ze. Oké, okay? zal ik allemaal jullie. We zullen gewoon doorlopen, ook met de sfeerrot. Zullen we ook doorlopen die tekeningen met sfeerrot? Oké? Okay? Dus we zullen niet zeggen: Ja, ik heb wel neiging om dat te doen. En dan ga ik negeren iets anders. Nee, we gaan beide dingen doen. Ja, oké, okay, dus we zullen, we, zullen dan, we zullen dan die tekeningen, ja, die tekeningen zullen we gewoon gebruiken, ja, maar dan zullen we niet onthouden die tekeningen. Want voor ons is belangrijk, natuurlijk, die namen van de schepper bij het opstegen van ons, van onze waarneming, welke namen komen wij we tegen. Welke gradaties. Dat kan je niet zien aan de sfeer aan okay. de kan je wel, sommige dingen zijn handig met de sfeer, maar het is allemaal hetzelfde. Ziet u dat allemaal hetzelfde? Wat is de Jaranfim? Altijd de letter waf van Judke wafke. Wat is, de le, wat, is de, wat is de gogma? Altijd Jud. Dus moet je altijd die parallellen, altijd moet je hebben zien in jezelf. En nu gaan we verder. Dus, er zijn, wij hebben gezegd: Zijn spero wij hebben gezegd: Zeerantin als één groep. Oké. Okay. Nou, dus, Gogma Dina, Zeerantin en Malgoed. Dat zijn vier Spero. Alles bestaat uit vier plus de. De, de wortel is keter. En nu gaan we bekeken Tien sfeerot Tien sfeerot, dus Chochma Chochma, Bina Zeerampin En Malchut Maar allemaal van van hochma. Van de kwaliteit, van de, hoe zeg het van de type hochma. Wat betekent dat? Nu komen we iets anders tegen, wat we hebben nog niet gehad Dus we hebben gezegd, er zijn Bina, binnen zeer aanpienmalgen. Alles bestaat uit die vier plus de wortel. En nu gaan we zeggen, maar bestaan en nu gaan we verder. Differentiëren, Dan zeggen we bestaan. Ketter, kogmaab in, ketter kogmaab binnen, Ze Iran pinnen goed van ketter. Ja, ketter heeft ook vijf. Alles heeft vijf wat. Dus ketter op zichzelf. Hoe kan dat? Wat we zeggen hier. En wat we ketter ook erbij doen. Dan zeggen we. Dat is dan. Dat is dan ketter. De chogma, de is van, De, net zoals in het Frans. Keter de chogma. En chogma is chogma de chogma. Dus chogma heeft ook in zichzelf uh, alle vijf, ja of niet? Begrijpt iedereen? En dan hebben Bina, Bina de chogma. Zeerantin de chogma. Maal goed de hoogma. Wat betekent dat? Dat allemaal zijn ze van de kwaliteit hoogma. Ja, alleen ten aanzien van elkaar zijn ze hoger en lager. Iedereen ziet het. Nou, als we nemen bina, ook bina heeft ook tien sirot of vijf sirot, want dat is een zeer met zes. Maar ook dan hebben we het keter de bina, keter kogma de bina, bina de bina, zeerampin de bina en maalgoed de bina. Dus allemaal weer vijf sfeerot, kern, grond sferot van de kwaliteit bina. Duidelijk? Ook zeerampin heeft ook vijf. Zelfs maalgoed ook heeft vijf. Dus maalgoed heeft ook haar eigen ketter. Ja? Ketter de maalgoed. Gogma de maalgoed. Bina de maalgoed. Zeramp in de maalgoed. En maalgoed de maalgoed. Maar allemaal van de kwaliteit. Maalgoed. Dus allemaal van het lettertje. Tweede lettertje ...van hey, Oké. Okay. Iemand, heeft iemand vragen? Duidelijk. Dus elke sfera kan ook... ...hij heeft ook haar eigen team. En zo tot oneindigheid. Tot oneindigheid toe. Oké. Okay. En nu gaan we iets... ...verder daarmee. We gaan nu bekeken... Hoe zit een kwalitatief eh, ah, en die tien van Gochma die, tien, die vijf stil van Gochma, dan zeggen Gochma Gochma Dus al die vijf van Gochma, dat is dan ketter, Gochma Bina Zeerantin en malgoed Van Gochma die heette dan Parzoef Gochma Par-par-tsuf-chogma, Parzuf is wel gezicht letterlijk, maar par tsuf betekent tien, aan ah nee, tien, uh, dat is vijf spirood, hele gamma van sferot van de klasse-chogma, van het licht-chogma, dat overeenkomt met de letter-jud. Nou, en nu goed keek. Als wij spreken van ketter, dan heeft de ketter in zichzelf alleen maar de. Hij heeft geen rioed. Ketter dus heeft, heeft geen dik, geen wensdikte. Hij <laughs> heeft geen, zeg so dat, geen. Verruwing in zichzelf. Verruwing, en daarom hebben wij voor ketter geen, geen letter. geen letter in de vierletterige naam van de schepper. Omdat een ketter is geen verruwing. En de ketter is gewoon. de pure letters, de vier letters. de ketter is gewoon. de pure letters van. Jud. Uh, he. Waf, hij en die tellen we bij elkaar, en dan hebben we een pure naam van Keter. Keter is, is alleen maar de kracht, wat nog niet, uh, wat in zichzelf nog in, wat nog in potentie, potentie is, maar hij heeft nog niet, en dan dat wie wordt weergegeven. Waarom komt later? Wordt weergegeven door die vier letters, eenvoudig letters van Jut, He, Waf, He. Jut, letter Jut is dat is kin. is de tiende de letter van het alfabet. heeft de getalwaarde 10 en daarom alles bestaat uit 10. Jut is de eerste kracht ...die manifesteerde zich in het helaal. En die is tien. En daarom zien wij alles bestaat uit tien. Of vijf, zo so, hebben we gezegd... ...als we dat allemaal reviseren. Dus dan is het, Jood is tien. Hij is vijf. Vijfde letter. Ook dat is natuurlijk... ...bijzonder handig dat jij het even... ...de hele, al die 22 letters... ...gewoon leert. Plus de vijf, eind, Sofiet, eind, vijf, eind letters... Dat je die getalwaarde uit je hoofd leert. En zo eenvoudig. Het is een paar, paar, paar lesjes thuis als je oefent. Waf is 6 en deze is ook 5. Dus we hebben de naam. Zo wordt het, wordt het geschreven. 26. Zie je dat? 26. Dan hebben we. Kaf is 20. Letter Kaf is 20 in het alfabet. Dus dat heeft de waarde. Van, want van 1 tot 10. Ja? En, dan, en dan hebben we. En dan waf. Zo wordt het weergegeven. En dat is dan. Getalwaarde 26. Dat is een, een pure. Hawaii. Een pure naam van de schepper. Zonder verruwingen verder. Van zonder. Uh, verdere. Uh, verhuwingen als het ware van het licht, is deze naam pure naam van Hawaii Hawaii Pshuta, weet het. Oké. Okay. Dus de ketter is dat. want de ketter heeft geen nog niet, de in de ketter is nog de, de kracht is er nog niet ontvouwen. En nu begint het ontvouwing van krachten in hoe wordt het weergegeven? Dan wordt het heet. Vulling van Hawaia. Dus die, die, die vier letters die gaan. Worden uitgeschreven. Volledig uitgeschreven. Dan. Wordt het. Als je dat even volledig, volledig uitschrijft, Dan wordt het dan wordt het Jude. dus gewoon letter Jude net zoals in Nederland in het Nederlands heb je letter welk letter, dat doet er niet toe letter hè? m, letter m en dan de, voluit uitschreven is m, ja of niet zo gaan we ook uitschrijven deze letters en als we uitschreven geeft het de betekenis dat het verruwd wordt. Want hier is het een puur licht, alleen maar die letters Jud, hij, hey", laf, hij. Hey". Straks ga je langzamer gaan, ga je dat voor. En als we dat, gaan we al die letters, kijk, Jud is dat. Dat is voluit uitgeschreven Jud. He, gaan we dat plusje maken, gewoon voor onszelf. Hey. Jud Hou we ook uitschrijven. hey. En dan noemen we dat hey met Jude. Hey, dat is zo, so, hey. Daarom probeer thuis een beetje spelen met die letters, want dan zal je het ervaren wat Kabbalah is. En wat dit Kabbalah is, wat de schepper is. En wat jij bent. Dus Jude. Dat is de eerste. Dat is de tweede letter. Dat is zijn waarde wanneer het gevuld is. Dan heb je vav is de letter vav is. Hoe we dat ook spellen, vav uh, wordt zo wav. Word so, wav Jude en vav. Vav. Zo interessant het is wordt geworden, vav. Allemaal Jood. Zie je, Jood met Jood en met Jood. Waarom? <coughs> het is, is Parsoef Chokma. En Chokma wordt overheerst door vulling van Chokma. En Chokma is overal Jood. Dus we gaan het ook met Jood weergeven. En dan wordt de tweede, de laatste. Jood, als we kijken. Nu spreken we van... Langzaam, niet haast. Parsoef Chokma. Betekent vijf sferot van Gochma. Wie is dan... ...de toonaangever? Gochma? Ja of niet? Allemaal zijn ze van Gochma. Alleen die is wel... Dat ...die is wel hochma, van Gochma... ...die is Bina van die heeft Dus Bina is overal Bina. Of Zee is overal Zee Maar allemaal zijn ze van... ...de kwaliteit... Gochma. Ja of niet? Dan overal. Wordt, zien we dat. In de vulling. Zien we, zien we ook die joed. Die Chogma, Die joed die is 10. Zien we overal terug. In de vulling ook. En hier ook hij, De laatste hij Is ook zo. Hij. He. Wat hebben we nu hier. Gedaan. Dat is dan de jud hei van de, de Hawaii. Dat is Jud, dat is dan de letter WAV van Hawaii. Ja of niet? Dat is de eerste hey van Hawaii. En dat is de Jud van Hawaii. Alleen ja. gevuld. Gevuld. Oké? Nou. <coughs> dat. Als we dat allemaal optellen, optellen, Judd is 10, dat is 6, dat is dan 10, dat is dan 6, dat is dan 4. Dat is 4, dat is 20. Als je dat allemaal één keer doet nog een keer, dan zal je altijd zien dat Judd uitgeschreven is tot die 20. Je zal ook niet nadenken te verder. Hey is 5. Plus jud is tien. Is vijftien. Ja of niet? Waf is zes. Tien. En zes. Samen. Tweeëntwintig. Ja? En dat is ook weer vijftien. Wat wordt het samen? Ah? tweeënzeventig. Dat wordt het. Wij noemen dat. tweeënzeventig Of. Anders wordt het zo geschreven: Aien, of misschien, ik weet het. Ik probeer te leren die, die schrijfletters, want dan, uh, anders, want die, want die letters wordt het, die drukletters, het moeilijk en, uh, eh, te schrijven. dus, Aien, ja, en dan Bed, wordt uitgesproken als Ab, Ab. Wat hebben wij daarmee aangetoond? Of dat, dat, dat hebben we daar? Wat hebben wij daar? Overal waar, wij, waar er sprake is, doet er niet toe in welke wereld Asiya Yitzira, Bria Abselut. Overal als wij zullen te maken hebben met de parts Chokma. Dus de vijf of tien spherot tien sferot van Chogma hebben wij altijd te maken met de partsouf dat heet kwalitatief heet ab Ab, van zijn qua krachten. En dat is ook de naam van ook is de naam van de schepper natuurlijk ab al de kracht die wij. Dus alles wat partsouf van Chogma heeft, kenmerkt zich door de kracht, die heet Abu 72. Ja? 72. Nou, in Amerika, in Amerikaanse, Engelse, het, het, het organization, organization, allemaal, allemaal worden ze erop gegeven. Ge hoe zeg Hersenspoeling. Ja, over die 72. Maar ze weten niet wat het is. Natuurlijk toe, maar ze... Maar het Zullen we zien, dat is de naam, die 72. Er Zullen nog meer, veel... Let us, we maar in beginnetje. Ziet u, dat begint de Kabbalah te worden. Langzamerhand, langzamerhand. Het is niet een geloof, alleen geloof... Waarin kunnen we geloven? Wat is de geloof van een mens in onze wereld? Kinderlijk. Naïef. Primitief. Nou, wat kan je zeggen? Arm. Arm van, van weet niet, van alles. Op die manier gaan we differentiëren. Gaan we de krachten in ons aanvoelen langzamerhand. Voorlopig nog niet. Maar als je dat allemaal al ziet. Dus elke parsof gokma is ab. Zie je dat? Langzamerhand ga je dat in differentiëren in jezelf. En dan kunnen we daardoor zo weer, wat helpt het ons? Als wij straks in de Torah leren, bepaalde namen, elke naam in de Torah, elke woord. van zelfs van elke schurk daar in de Torah, die wij denken dat die schurk is. Het is alles de namen van de schepper. En dan kunnen wij dan straks aan die namen of aan die bepaalde racheti woord ...bepaalde afkortingen... Acronyms, acronyms, ...acronymen... ...kunnen wij dan alleen van de eerste letters... ...van de, van de van bepaalde zinnetjes... ...in de Torah... ...versen van de Torah... ...de eerste letters... ...of de laatste letters... ...kunnen wij die vergelijken ...ver bepaalde, bepaalde... ...dat heeft God aan allemaal geleerd... ...aan Moshe... ...die technieken om uit de Torah de kracht en de eigenschappen van Hawaia te leren. Daarom wordt gezegd dat hij is ver, ver, verbergt zichzelf, de God verbergt zichzelf in de Torah. En daarom wat we nu doen is, is al onthulling van de kracht van de Partsof Gogma. Dus in de naam van de schepper Jude hij heeft altijd ook zijn eigen 10 en die zijn van het van de kracht aan en dat is 72 en op die manier als we dan bepaalde woorden tegenkomen in de Torah of woorden, bepaalde combinaties et cetera en, en dan kunnen we ook dat ontleiden ja, wat voor kracht is dat we zullen straks zien, wat is de kracht van Moshe? We zullen begrijpen, wat is Moshe? Zonder te weten hoe, welke maatschoenen hij droeg toen hij in de woestijn liep. Dat was ook een keertje, wat moest ook, dat deze kracht ook een keertje hier op aarde komen. No? Maar de kracht van Moshe, we zullen het allemaal zien, Moshe. Is de kracht, dat is ook weer de kracht van Boschet. Dat is ook weer um, Mem, Shin en Hei. 345. Maar we zullen dan zien aan de hand van dat soort berekeningen. We, we zien precies waar deze kracht zit. Welke hoedanigheid heeft dat. Oké. Okay. Heeft iedereen dat opgeschreven? Of wie dat wilde, dat wilde opschrijven? Of wie niet wil, kan alleen maar kijken. Maar dat kan je alles vinden. Uh, wij weten het toch ergens ook staan. ons. We als je dat even. Weet je wat het is? Nee, nee, we hebben het ook. We hebben het ook ergens. Ik zal het allemaal. Hoe het? Als tekening zullen we het allemaal uh, hebben. Oké, okay, iedereen heet het, ja? Yeah? Oké, okay. nu gaan we kijken. Nu gaan we kijken. Kijk, zie dat. Zie je, dat is niet zo. Dat is werk. Dat is het leren van de schepper. Dat is het leren van God. Wat wij doen. Dat is het leren van God. En niet al die preken waarbij dan staan ze daar met handen en voeten. Ik was in de, in de beginperiode genoodzaakt om een beetje jullie op te wekken. Maar dat is het verhaal. Dat was nodig een beetje op te wekken. Maar moet een keertje, we moeten een keertje beginnen leren. De schepper hoe met hem om te gaan. Zonder tamtam. Euh, -tam. Ja? Zonder tamtam. -tam. Zonder zo, oh, de schepper. Ja, uh, nee, moeten we elke een beginnen dat wij rustig gaan. Van binnen dat ons hart uitspringt. Maar dat wij leren hem te begrijpen. Zee? Ziet u? Nou, gaan we verder. Dat hebben we geleerd, parsoef. Parzof-gogma is... Is ab. Klaar. Straks zal je dat zien, dat je weet het wel precies waar het over gaat. Dan hoeven we ons niet weer woorden te gebruiken. Maar dan kunnen we bam, klaar, ab. Dat is ab. En dat is 72. En nu gaan we spreken van parzof. Parzof-bina. En overal waar je het aantreft parsouf hochma, altijd is het ab. Of het in wereld Sia, of wereld Asiut, allemaal hetzelfde. Alleen de kleur is wat anders, in Asia is het meer, is het wat lager. Maar dan, dan, dan, dan. Nou, bina, toe bina. Ach, we, we nemen weer hawaii. Weer hawaii, weer jude, we, we, He. Altijd Jur, He, Waf, He. Zoals straks zien we nog andere dingen bestaan. Maar dus, gaan we dat ook weer bekeken. De vulling daarvan. De vulling daarvan. Dus ook weer ketter. Dat is een ketter. Ketter van Bina. Ketter van Bina. Dat is ook doen. Ketter, Bina. Zie je? Onder andere weten we waar het over gaat. Ketter van Bina. Is ook weer Jut, hee waf, he. Is ook weer Kaf, waf, of 26. Waarom? Het heeft gewoon ketter is ketter. Hij heeft die kracht van zich. En dan gaan we nieuw de voeling daarvan. En de voeling daarvan betekent al dat dit al is. Dat dit een kracht is, wenskracht, of weet je wel. Is er. Manifestatie uh, van die kracht in de kelim. en dan gaan we dat ook doen. Weer Jude, kijk, net zoals het, die gaan we dat uitschrijven, wordt het een Jude? Plus, hey, hey, die is ook met Jude. Waarom is die ook hier met Jude? Omdat Bina is. Zeer nauw verbonden met Gogma. En dat vinden we ook terug hier. Dat, dat even stap voor stap. En dan, dan hebben we Vaven en hier komt iets anders. Hier komt het element van Bina. Zelf hier komt de letter Alef. Alef. Dat is het Alef, Alef geschreven, Alef. Of, We doen het zo, is het. Zo uh, so is het. We zeggen uh, drukletter A11. Uh, wow. Dus hier hebben we het verschil met de gogma. gogma. Bij Gogma was het Jud hier. Gewoon zo. So, waarom komt later. En dan hebben we ook hier ook Hey. Wat wordt het samen? Weer 20. 15, ja? 15 en 15, 50, maar well, 50 is het 13 wordt het 63, 63, 63 is het is het zag. Wat doen het dat twee letters? Dat heet als we dat uitspreken, heet het heet het zag. A geven we alleen A, zo, so, A klein A om, om een klank erin te voegen. Maar het zijn twee letters. Of dat of is ook het letter, zo so wordt het. Deze letter is als, als drukletter is dat zo. So, als drukletter. En als schrijfletter is dat. Dus overal waar wij Bina, Parsoef Bina tegenkomen, betekent Vijf sfeerot of tien sfeerot van sfeerot. is altijd zag. Kunt u voorstellen hoe zal het ons makkelijk zijn straks om over Kabbala te spreken als we dan spreken iets van zag, zag dit, zag dit, van ACA dit, dit is straks. Hebben we heel begrip en hebben we ook niet zoveel energie voor nodig en kwaliteit. Kwaliteit zal hoog zijn. Oké, dat is zag. Dus een kenmerk van Bina is zag. Het <coughs> is altijd, het is altijd, het is altijd ook 63. incesten. <coughs> natuurlijk. Bina. Oké. Okay. En natuurlijk alles van van Bina, Bina, allemaal hebben ze van de kleurtje van dat van de zag. Oké. Dan gaan we nu naar Zeerampin. Zeerampin. Zeerampin heeft ook Jude kebabke. Ook weer uh, alleen maar in ketter, is het weer 26? Ja, maar er is geen verandering in de ketter. Uh, Als ik zo zeggen. En hier hebben we Jude ook weer. Jude. Uh, Jude. Plus. Zie je dat? Zo gaan we dat allemaal bestuderen. Met jullie niet alleen al die uh, hoog, hoog-laag, al die schema's die dan intellectueel zo so mensen boeien. Maar hier ontlenen wij alle kracht. Als iemand dat, dat niet doet, dan is het, een, is het geen kaballa. Je ziet dat weet dat bij, we dat New Age veel gezelliger. Als we nu beginnen dat te leren, dan denk ik dat mensen zo dat misschien iemand van jullie zegt: nou, het is niet meer zo, so, het is niet meer New Age. Misschien is het een beetje saai wordt het. Wat is dan de betekenis van de getallen? Krachten. Dat voorlopig voel je het niet, maar ja, alles wat stap voor stap. Dus eerst, ketter is altijd alleen maar kracht van die letters. betekent stap voor stap. Oké? Okay? Betekenis betekent dat wij geven nu uh, aan de krachten van de van van de Hawaii, van de eeuwige enige scheppende kracht, geven we dimensies, krachten, we gaan het meten. Als het niet meetbaar is, wat is dan? Het hele Nieuwe Testament waar spreekt je over. God en Heer. God en Heer. Klaar. Wie is God en wie is Heer? Niemand begrijpt. Nou, vraag maar iemand. Vraag maar aan iemand die begrijpt. God? Hebben ze? En Heer. Ook de Joodse Bijbel. Ook de Joden hebben het ook zo gezegd. God en, en Heer. Nou, wat is dat? God en Heer. Nou, en of hier, of soms wordt het gezegd... Heer God. Oké, dat is alles wat, wat een christen moet weten. Het is niet belangrijk. Maar dat was tot nu toe. En nu zijn er geen christenen en joden of moslims. Dat zijn al die zijn er wel nog. Maar wij in onze tijd... ...zijn we de eerste generatie... ...die alles, allemaal bij elkaar... ...ongeacht onze afkomst... Uh, ...dat wij leren... Uh, ...het goddelijke... eeuwige begrepen... ...vanuit de goddelijke zelf... ...en niet door mensenhanden... ...gemaakte verhalen... ...wat zij allemaal hebben gemaakt... ...en daar boeten zij... ...en wij ook samen met hen nog steeds... ...voor... Hun vergissingen. En heel hun vergissingen. De mensen waren nog niet reep voor onze generatie om dat allemaal te leren. Ja, Ik heb accent. Wij zijn die mensen. Natuurlijk wij zijn die mensen. Natuurlijk ook wij zijn die mensen precies, hij zegt heel goed. Wij zijn de generatie van dezelfde mensen die vergisten zich in allerlei andere generaties. Ze waren nog primitievelingen. Wij, precies, zij bedoel ik, zij, ik, als ik zeg zij, bedoel ik in, de, in hun belichaming, in hun lichamen. Maar dat zijn natuurlijk onze zielen die wij, wij ook natuurlijk, hebben te danken aan hun vergissingen en aan hun stomiteiten, aan hun, aan hun barbaarse, barbarse leven van onze voorouders, ook van onze ouders. Ten aanzien van ons zijn onze ouders zijn barbaren. Je weet nog, je, ik zeg moet je, natuurlijk, moet je altijd jouw ouders eren. Waarom? Net zoals we eren Kochma en Bina, waarom moet je ook jouw vader leren en je moeder eren. Maar ten aanzien van elke generatie, mijn dochter is dan, moet viel, heeft veel meer potentie in haarzelf dan mijn generatie. Dat heet is daarom. wel iedereen van jullie ook gaan veel meer leren van mij. En dan ga je verder. grote kabbalist. Maar zullen we straks leren wat het aanzetten. Dus getallen zijn erg belangrijk. Uh, niet op zichzelf. Maar die geven ons de, de krachten uh, weer van die namen in de Torah van de schepper. Van, die zich schuilt in de Torah. Jij kan, kan God nergens vinden. Buiten de Torah. Niemand. Want daar staat het alleen. God en Heer. Of Heer. Nou, wat kan je leren van God en Heer? Oké, okay, dat is moraal. Natuurlijk heeft het. Beheerst 2000 jaar de mensen, mensheid. En natuurlijk heeft het veel goeds gedaan aan de mensheid. Maar we zien dat het helpt niet. In onze tijd. Je zult hier, alles wat hieronder. Geen Heere kan je helpen om dat te corrigeren. Als je jezelf niet corrigeert. Jezelf. En degene die Heer noemt. Is van hier naar beneden is geen Heer gezien van hier dan naar beneden. Van hier wel tot hier is dus hier. Maar als hij zich ontkleden, het... Dus wij ontkleden, wij ontdekken hier, op die manier gaan wij volgen, gaan wij de namen van de enig scheppende kracht in kaart brengen. Gaan wij dat allemaal staat voor staat, dat is allemaal. En dan later zullen we veel grotere, interessantere dingen komen. Zullen we kijken naar de Torah, naar een vers. En zullen we kijken naar, de, zullen we al die eenheden voelen. Dan zullen we begrijpen wat de Torah is. Wie begrijpt hier wat de Torah is? Nou, vraag je, is hier, zijn er, er in Amsterdam meer rabbis dan, dan uh, loodgieters. Nou, zoveel so heeft iemand heeft van hen interesse voor dat? Wat kan je kopen daarvoor? Iedereen is bezig met het leven hier. Het interesseert iemand daar? En zonder dat. Alle ellende komt in de wereld. Want niemand begrijpt God. Niemand begrijpt, niemand begrijpt wat hij wil. Dan zeggen God, God, wat God? Wat zit in het woord God? 0,0. No, no. Wat zit in het woord hier? Wie weet wat hier is? Hawaii. Right. Je geeft je alle nuances van hoe die kracht is, is functioneert in het heelal. Op welke manier jij komt van het voorschrift naar de Torah en van de Torah naar ontzag en van ontzag naar liefde. Waar krijg je dat in welke. In welke religie, inclusief met mijn, mijn eigen religie. Ze kijken naar de Torah gewoon. Mozes ging daar naartoe dat. En ze gaan allemaal zitten bestuderen. Zo goed. Hoe, dat, hoe moet je dan die schade posten dat allemaal als de ezel van die die gaat uh, stoot uh, iemand. Uh, die hij dan moet je dan schade betalen. Dat is wat ze dag en dag en, na, dag en nacht zitten bestuderen in plaats van de schepper zelf. En in je wet staat absoluut geen woord over onze wereld. Het staat over dieren, over, over, over, over ossen, over dit, maar bedoeld wordt dat. Hoe de mens van de mens die dan een, een, een os is, die komt tot hij. En van hij kom je verder, dan kom je tot het goddelijke. Ja. En als ze leren zoals zij leren, dat is het leren van ijzels. Weet je, weet je, die... Zo, doen. dat is de ezels. Ik bedoel niet, nooit bedoel ik de groepen, nooit, ik bedoel nooit de groepen mensen. Ik bedoel alleen de houding van iemand die dan zit de hele dag Torah te leren en hij meent dat hij een grote zaak doet. Grote uh, heiligheid betracht. Het is een grote zonde om te leren zoals zij dat doen, maar als kinderen... Net zoals we kinderen dat leren, zo doen ze dat. En ook de and andere richting doen het niet op een betere manier. Heer, wat is hier? Heer, geef uh, oh, hey, mij brood. Hoe is dat nou? Jongens, laten we volwassen worden. Willen wij comedie spelen? Ja, dat is wat mensen of Ja, willen wij comedie spelen? Of willen wij. Ons, yes. ons uh, inspannen voor het leven. Of willen wij uh, een scheen, komedie van het leven, of willen we het ware leven? Is er een verschil of niet? Kijk naar al. Oké, duidelijk. Geen politiek. Oké. Oké, nu gaan we dat zeer aanpakken. Kijk, Jude. Jew, weer Jew, net zoals bij de naam van Jud. Dat is dan de, the, je so dat, de vulling uh, van de eerste letter van Jew, wafke En dan komt de tweede is hey. Maar kijk nou wat het hier verschil is. Niet zoals so het hier was het maar met dus met een zilver letter als deze. Waarom? Komt later. Dus met alf wordt je gevuld. Hier komt alleen alf. Alleen bij Bina. Bij Saak. Bij Bina komt alleen alf hier. Eén alf. Maar dan drie joots komen. Dan. Stap voor stap. En hier komt het dat. En dan komt het waf. Komt het waf. En waf komt... Zal ik hetzelfde letter, dat is alf, ja? Iedereen weet dat het alf is? Dat is alf. Alleen geschreven alf. Nog een keer zo, dat doen we nog een keer. Dat is waf. Kijk, net zoals bij bina. Zie je Net zoals bij bina, want zeerand, die komt van bina uit. En dan hier plus weer he en weer alf. In Chokma was het alles alleen maar Jud, Jud, Jud, Jud. In Bina was het in het derde deel, in het zeeramping van in het derde letter. Wat is dan de derde letter? Dat is dan Jud, dat is dan Chokma van Bina, dat is dan de Bina, dat is dan zeerampen. Van Bina, en ja, dat is de maalgoed van Bina. Ziet u dat? Hier ook. Jut is. is. Chochma Chochma Chochma de. Zeerantin. Ziet u dat? Deze is dan. Bina. De. Zeerantin. Maar oh, dat is Jut kei so. Dat is dan weer. Ja, dat is dan weer zeerantje. De zeerantje. Stap voor stap. Gewoon. Ik kan het nergens van je leren. Ik het. Het terloops hebben ze dat een keertje. Dat is niet eens. Op geen enkel les hebben ze me gegeven. Terwijl zonder dat is. Is geen kaballen. Absoluut geen kaballen. We hebben ook weer. mal goed, goed. De Zijranken. Nou, als je het allemaal optelt. Dat is dan 20. Dat is dan 6. Dat is 6. En dat is 13. Samen. Huh? 45. 45. Dat is 45. En dat is. Dat is. We dus doen het met. Ma. Dus Ma. Mem is 40 in het alfabet. En hij is vijf, wordt het Ma. Overal waar wij Zeiranpin aantreffen, heeft hij de kracht van Ma. Zeiranpin de partsoef. Zeiranpin, is de vijfste Sirot van het Is er altijd dat? Oké? <coughs> en de laatste. De laatste. De laatste wordt de eerste. En dat is de maalgoed De maalgoed hebben wordt het Jude. Oké, okay. Jude, en dan hebben we He. En He wordt ook weer gevuld, zie je, met, met He. He, en dan wordt het verschil, zie je het verschil? Dan was het met alle eerst he, he, en dan wordt het hier, dan um, wordt het dan WAVE, zo, twee WAVS, en dan wordt het hier ook He. Goed kijken naar dat. Wat zitten we, wat zien we hier? Wij zien hier eigenlijk dubbele Hawaii. Dubbele Hawaïa. Want oh, deze, deze is 20, zie je 20. Net zoals 20. je kan je ook verdelen in twee uits. Zie je, dan wordt het net zoals het wordt twee uits. 10, 6, 20. Maar het was net als twee uuts, ja? Kan je zeggen dat het twee uurt, ja of niet? Net zoals twee yud. Hier hebben we twee he, twee da, twee yud. Dus Jud he, waf, he, twee maal. Oké? Gewoon even ter dat jullie dat zien. Oké? Okay. Dat wordt dan samen 45. We hebben nu vier parzofien bestudeerd, even namen gegeven qua krachten. We weten nu dat zijn vier partizoen of Khomah is altijd Ab 72. Straks zullen het allemaal worden, op de tong worden het, zo je zult alles voelen en begrijpen dat stap voor stap, dan okay, moet je dat een beetje kijken daar thuis. Dan hebben we Bina is, the is sag, is van, is altijd sag, sag weet je altijd sag, uh -huh. wat altijd zo so verschilt met Bina is, hier Alef is. En dat is dan, zeerantin wordt zo gevuld. En dat is dan, dat is dan, Ma. en dat is ook dan, de, k de kracht van absoluut. Van, van de wereld van correcties. So, Om allemaal ook leren dat. Hoe dat komt, komt straks. En dan, maal goed is 45. 52. Ja. Ja. 52, ja. ja. ja. sorry. Bon. In 45 is man. ma. Jij heb ik gezegd? Bon. Oh, sorry. Dat is dan bon. Dat is dan bo. bon. Bon. Schrijf je zo bon. ben maar om, om daarin iets. daarin iets te in te voegen, een klinker. om een, een klank te laten. om dat te laten klinken. noemen we dat bon. Maar in principe is het. bet, bet. en nun. samen is het bon. Oké? Okay. Altijd is mal goed, is altijd bon. Uh, <coughs> uh, nun bet. Huh? nun bet. bet. Maar. In de Kabbalah gebruikelijk is bet En het is niet toevallig. Dat we zullen allemaal leren waarom is dat zo. Boon is weer ...dat als ben. Net uh, als zoon. Zo is het. heeft veel meer mee te maken. Nou, ik denk dat het voor vandaag is een beetje voldoende. Leer dat een beetje. Te, gewoon. Leer dat zonder je af te vragen. Maar jouw intentie moet zijn dat door, door dat te leren. Dat jij komt dichter tot de lawaaiën dan in 2000 jaar van de religie, of 3500 jaar van de Joodse religie, of welke dan ook. Alleen door dat te leren kom je veel dichter bij succes. Okay? Praktisch denken ze dat ik gater ben van religie. Ik heb absoluut niets ermee. Ik zit niet ermee.